Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Premier Rutte blijft erbij dat beter in Syrië of Irak kunnen sneuvelen dan dat ze terugkeren naar Nederland. Rutte had dat gezegd in een antwoord op een stelling gisteren in het RTL-verkiezingsdebat waar hij sprak als leider van de VVD. In zijn persconferentie als premier zei hij dat hij erbij blijft. GroenLinksleider Van Ooyek wil een debat over de uitspraken van Rutte. Volgens hem getuigen de uitspraken van een schokkend gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat. De PvdA-ministers hebben zich van de opmerkingen van Rutte gedistanceerd. VVD-minister opstelten is het wel met Rutte eens. In de Verenigde Staten zijn er de afgelopen maand veel meer banen bijgekomen dan verwacht, bijna 300.000. Daardoor daalde de werkloosheid van 5,7% naar 5,5%. De banengroei hangt samen met de verbetering van de Amerikaanse economie en het vertrouwen dat die voorlopig blijft groeien. Daardoor durven ondernemers weer mensen aan te nemen. De gemeente Rotterdam werkt samen met het consulaat van Angola aan een oplossing voor de aantasting van de monumentale gevel van het gebouw. Vorige week begonnen schilders het witte van de buitengevel. Dat veroorzaakte ophef omdat het consulaat in een beschermd monument zit. Voor de opknapbeurt was geen vergunning gevraagd en bovendien werd er over kwetsbaar zandsteen heen geschilderd. Een expert gaat nu bekijken hoe de verflaag op het kwetsbare zandsteen kan worden verwijderd. Wie voor de kosten opdraait is nog niet afgesproken. Staatssecretaris Mansveld gaat zo snel mogelijk in gesprek met de NS en de vakbonden over agressie tegen NS-personeel. Directe aanleiding is de zware mishandeling vannacht van een hoofdconducteur in een trein op het station van Hoofddorp. De vrouw heeft diverse breuken in het gezicht opgelopen en weet alleen nog dat ze in de eerste klas een lastige reiziger tegenkwam die de trein niet uit wilde. De politie heeft een man aangehouden, maar het is nog niet duidelijk of hij iets met de mishandeling te maken heeft. Het weer eerst nog bewolkt, maar later vanuit het westen zon bij een graad of 9. Morgen en zondag droog en vooral zondag veel zon. Morgen wordt het 11 tot 14 graden, zondag in het zuiden plaatselijk 16. Dit was het NOS. Anyway. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat bij Delft-Zuid 2 kilometer. De andere kant op richting Rotterdam bij Delft ook 2 kilometer file. En op de A20-hoek van holland Gouda bij knopen Terberichtseplein 3 kilometer.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 GFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. GFM. Met, Met nu de Euro Breakdown. Short of fire. I'm the dark in need of light. from me you're from why the first stream We komen terug met Kaigo op nummer 17. Samen met Conrad Firestone. Tweede uur van de Euro Breakdown. Dit uur gaan we ons weer opmaken voor de top 3 van deze week. De Euro Breakdown. En uh, ik ben benieuwd hoe de top 3 er deze week uitziet. Ik wil in ieder geval, ik hoop jij thuis ook. Dat, uh, dat gaat zeker weten komen. Dit uur gaan we ook nog even kijken naar de Nederlandse top 40. Je hoorde hem net vorige uur stiekem al uh, iets uh, geluidsfragmentje daarvan voorbij komen. Maar we gaan gewoon kijken hoe de lijst van Nederland er precies uitziet. En wie er deze week op nummer 1 staat, Dat nou, het zal je niet verbazen. In mijn in ieder geval niet. Uh, wie er deze week uh, bij onze collega's van de 538 zender op nummer 1 staan... Zat dezelfde as bij de Euro Breakdown? Dat is de grote vraag. Zullen we het geheim houden ook bij de uh, top 40 lijf? Hey, we gaan het geheim houden. We gaan het gewoon nog niet uh, verklappen. Ik ga je wel verklappen wie er uh, op nummer 16 staat. Dat is uh, Fox Stevenson. Met uh, zijn prachtige nummer uh, Sweets. Oftewel Pop. Uh, deze beste man staat nu al ondertussen 14 weken lang in de lijst. Vorige week op uh, 23. Dus hij is uh, ondertussen 7 plaatsen gestegen. We slaan er weer een. Uh... Nou, we slaan er nog niks over uh, wat er tussen staat. Het volgende nummer wat erna komt is zo leuk. Mijn eerste Fox Stevenson met de Sweet Soda Pop. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En je begint, uh, aan het begin van de Zero's tot uh, Stan SB zijn eerste producties uit. Waarvan Cloudhead vermoedelijk de eerste is. Na de jaren daarna ontwikkelt uh, de DJ en producer zich. En sinds 2012 hebben we al ruim 1,5 miljoen mensen zijn tracks gevonden op Soundcloud. En in 2013 uh, verschijnt zijn uh, mini-album uh, Endless. Een jaar later uh, zijn Tico en Sweets Soda Pop zijn eerste meer commerciële singles. En nou hoor we Sweet Soda Pop. Nummer 16 in de Euro Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. What's the body gotta do to get a drink of soda pop around here? Beer, beer, beer, beer, beer, beer, beer. En ik ben je weer wat uh, verschuldigd, want we hebben er weer een uh, hoop over geslagen. We hebben niet de tijd uh, helaas om alle 40 nummers uh, voor jou te gaan draaien. Maar ik denk een uh, klein overzichtje van. Um, nou, wat zullen we doen? 27, 28, 29 tot en met uh, 19 of zo is het maar, hè? 19, 18, 17. 29 tot en met 17. Zoiets. zo zou ik jouw microfoon ook opzetten, dus dat is makkelijker. Ja, nou, zullen we 29 tot 17 doen? Ja, zullen we zo doen. Ja, doe maar. Ja? Nou, op 29 hebben we Lost Frequency met Are You With Me. Op 28 hebben we George S. met Listen to the Man. Ja, dat is een mooi nummer, hè? Samen met uh, Gendal. Ja? Blijf het iedere week zeggen, sorry. <laughs> Op 27 Sasha met good days. En op 26 Taylor Swift met blank space. Ja, Taylor Swift die zakt ook onbetiegelijk. Vorige week nog op uh, 13 uh, nou op 26. Ja, en de hoogste notering was 1, hè? De hoogste notering was 1. Maar zij is een van de twee die uh, mijn liefste uh, 13. Oh nee. Ja, een van de twee die mijn liefste uh, 13 plaatsen is gezakt uh, deze week. Andere nummer, uh, die heb je net genoemd, dat is uh, George SR geweest met Listen to the Man. Ja. En dan hebben we op nummer 25... Hebben we Maroon 5 met Suga. En op 24... David Ketta featuring Sam Martin... met Dangerous. Op 23 nieuw binnengekomen deze week... Kelly Clarkson met Heartbeat Song. Op 22 Valt met One Last Night. Op 21 vorige week op 26... Sia featuring The Weeknd... en Diplo met Elastic Heart. Op 20 Ellen Chupa... met I'm Albatross. En op 19... Maroon 5 met Animal op 18, 2 Mai, featuring Lord Pusha T en Qtip met meltdown. Ja, hij is geproduceerd door uh, Stroomai. Maar hij is gemaakt, uh, gezongen door uh, Lord T en uh, Q-tip inderdaad. En. Last but not least op 17 Keigo met Firestone. Net hoorde je op uh, 16 die hoorde je net een tel geleden Fox Stevenson met een sweet soda pop. Maar wij gaan door met de nummer 15. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dat is het prachtige nummer van. De...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 the trolling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 Zo'n prachtige plaat zelfs de uh, microfoon standaard die uh, Dijns helemaal bij heel verkeerd. Heerlijk. Zes weken lang uh, in de lijst twee plaatsen gestegen deze week. Dan heb ik het over uh, dit nummer, Apuji met de Night. 14, 13 en 12. Die hou je een keer voor me te goed. Die gaat zeker weten komen. The Euro Breakdown. Maar nu gaan we luisteren naar uh, Charlie XCX op nummer 11 met Break the Rules. Ook zes weken in de lijst. Vorige week op 12. Dus één plaatsje gestegen. Hoogste positie voor deze dame is de tiende plek. Deze week op 11 in de Euro Breakdown. Blow my mind. I feel alright. I never stop, it's how we ride Coming up until we die Selling hits on Europe's favorite chart show, this is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. In the dark room we fight, make up for our love. I've been thinking, thinking about you, about us. hoofd, dat zullen we dan maar denken, Emma Louise op nummer 9, met het prachtige jungle, vorige week stond ze een stukje hoger, namelijk op de derde positie, eh, vierde positie, de derde positie was de, de plek die deze dame heeft gehaald met dit nummer, zes weken alweer in de lijst der lijsten. We gaan het bijna opmaken voor de top 3 van deze week. Maar uh, niet voordat ik jou wat ga vertellen. En wat ga ik jou vertellen? Nou, dat is het volgende. Ik ben er een uh, paar overgeslagen. Megan Trainer bijvoorbeeld met uh, Your Lips Are Moving op de 14e plek. 13e plek Alessio samen met Tough Met Heroes. 12e positie voor Rihanna, Kanye West en uh, Paul McCartney. Voor 5 Seconds. Een leuke van uh, Paul McCartney, ik zei het net al. In. Hij komt naar uh, Nederland toe. En er is één groot fan van de Beatles hier uh, in de studio aanwezig... die zich op aan het maken voor het uh, volgende programma tussen vijf en zeven. En dan heb ik er natuurlijk niemand minder dan... Uh, ja, die ja, Ruud Jansen. Ik, ik vond het bijna er eng om zijn naam te zeggen. Maar ah, ja, ja, we hebben hem gezegd, Ruud Jansen. En uh, die gaat er uh, nou, misschien naartoe. Maar wil jij dus uh, kaarten kopen voor volgende week? Begint dat om uh, tien uur s ochtends... En ze kosten uh, werd het me ingefluisterd, uh, 85 euro. Dus ik vind het eigenlijk nog wel uh, meevallen voor uh, zo'n held als uh, Paul McCartney. 11 voor de Charlie XCX Break the Rule. 10 was voor Jesse J. Masterpiece. 12 weken lang in de lijst. En je hoorde het net, hè, Emma Louise met Jungle op nummer 9. En wij gaan door uh, met nummer 8. Dat is uh, een dame die maar liefst 13 plaatsen is gestegen. We hadden net uh, twee artiesten die 13 plaatsen waren gezakt. Maar we hebben ook twee artiesten die 13 plaatsen zijn gestegen. Lijkt wel of we een cijfertje wissel wisselen hebben gedaan. Snel kijken. Nou, nee, net niet. Uh, dat was Cargo uh, Firestone. 13 plaatsen gestegen. Van de 30e plek naar de 17e plek. En uh, Ellie Golding. Tweede week dat ze erin staat met Love Me Like You Do. Ze komt van de uh, 21e plek. Maar ze gaat dus. Uh, naar de achtste De, de Euro Breakdown op vrijdag Niet betrouwbaar, maar wel origineel Ellie Golding, dus met de Love Me Like You Do Op nummer acht in de Euro Breakdown Hier op ZFM Zandvoort even voor de klok van half vijf We zijn er nog tot vijf uur bij Top veertig van Nederland En onze top drie natuurlijk Wie gaat het worden, wat gaat het worden Ik vind het spannend Maar eerst Ellie Golding, Love Me Like You Do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 Pas in de lijst, deze dame nu al naar de achterpositie. 13 plaatsen gestegen, maar dat maakte nog steeds niet de snelste stijger van deze week. Die hoor je zo direct pas. Ja, we moeten ook even kijken bij de collega's natuurlijk. We zijn niet de enige hitlijst in Nederland. Je hebt twee officiële lijsten, dat is de Euro Breakdown natuurlijk. En de Nederlandse top 40 van onze collega's van acht die op het moment gepresenteerd wordt, nu we het erover hebben. Week 10 is het alweer van de Nederlandse top 40. En ze verspaan ook 50 jaar. is het leuke ook, daarvan. We gaan er even een vogelvlucht doorheen... Kelvin Harris samen met John Newman uh, met hun nummer Blame staat op nummer 40 daar. Echo Smith met uh, Cool Kids staat op 39. Kevin James, The Book of Love op 37. Nummer 35 voor de tweede week in de lijst is uh, Bakermat met Teach Me. Nieuw binnengekomen deze week in de Nederlandse top 40. Keten van Martin Solveig en GTA. Het schijnt een hele happening te zijn uh, in heel Europa. En wij hij is al uh, ...spot voor volgende week het nummer. Om in de lijst te komen, want hij stond namelijk op 42. Toen ik vandaag keek. Dus uh, ik denk dat hij zomaar naar boven gaat kruipen volgende week. GDFR, Going Down For Real van Flo Rider Samen met Cesar Gemini uh, op 32. Miss Montreal met uh, Pascal Jacobsen op uh, 31. Fox Stevenson, Sweet Soda Pop vinden we op een 29. it hurts Yellow Flow op 26. En speciaal voor uh, Pascal, Ariane Grande, Love Me Harder op uh, 25. DJ Sneak, You Know You Like It, vinden we daar op 24. En Anouk en Bob op 21. Megan Trainer met Lips Are Moving op uh, 19. En nou ga ik echt even daarheen uh, skip hoor. Years and Years, dat is de groep. En de nummer heet King, staat op nummer 8. Nummer 7, Thinking I'm Laat van Ed Sheeran. En Aptaan Funk op uh, 6. Hozieren, Take Me To Church op 5. Runaway op 4. Kygo op nummer 3. Ellie Golding op nummer 2. Ja, en wie staat er dan op nummer 1? Wil je, wil je het echt weten? Of zullen we het nog geheim houden? Ja, nou, het is eigenlijk een geheimtje voor de Nederlandse top 40. Uh, wij mogen de lijsten al uh, van uh, onze collega Jeroen Nieuwhuizen uh, al hebben. Ik vind ik heel erg aardig van ze. Zou het, ja, al ook, uh, ze had er zelf ook wel verklappen. Ja. Ja. Gaat het echt zeggen? Omi met cheerleader. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Die staat dus op uh, nummer 1 in de Nederlandse top 40. ben benieuwd of hij ook bij uh, de Euro Breakdown op nummer 1 staat. Maar eerst gaan we luisteren naar nummer 7 van ons. Dat is James B. met Hold Back the River. Drie plaatsen gestegen, zes weken in de lijst. James B. hier op ZFM. Try to keep you close me, but life got in between, tried to square, not being there, but said that I should have been, hold oh, back in the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. One. Wekenlang al in de lijst. Deze week dus op uh, nummer 7. Dan heb ik het over uh, James Bay, Hold Back the River. Prachtig gevoelig nummer die uh, alle kanten op gaat, uh, kan ik wel zeggen. Maurice Mulder. Ja, dat ben ik. Um, tijd uh, voor nummer 6. Maar die ga ik je niet uh, laten horen, want die is helaas een plaatsje gezakt. Dat is Becky G. Ken Stop Dancing. Zo'n vijf naar 6 gegaan. Die wel omhoog is uh, gekropen, dat is uh, Vince Joy met Riptide. Maar dat zou ik je ook even uh, niet aandoen. Wat ik je wel ga aandoen is uh, Formule 1 nieuws. Maar toch met een, uh, een, een, een over. Want uh, tweevoudig wereldkampioen uh, in de Formule 1 uh, Lewis Hamilton. Wil maar al te graag een carrière in de muziek hebben. De coureur uh, zou in gesprek zijn met uh, Jay-Z om zich uh, bij zijn label aan te sluiten. Hij zou ook al in de studio, uh, de studio in zijn gedoken om zijn muziek te maken, te zingen en om te produceren. Lewis praat uh, momenteel met wat mensen uit de muziekwereld uh, over zijn muziek. Ook Jay-Z neemt het uh, met zijn uh, Rocket Nation deel uh, aan de gesprekken. Dat vertelt een bron. Het is nog vroeg om daar uh, uitspraken over te doen. Maar ik verwacht dat hij binnenkort enkele tracks zal uitbrengen. Lewis heeft uh, voor deze nummers met grote namen samengewerkt. Zo heeft, hij in, uh, heeft Hamilton een relatie met Pussycat Doll Nicole Schieringer... Dus dat uh, moet wel een hele klapper worden. Dat weet ik bijna zeker. En de Stromae. Stromae, die hebben zelf het nummer uh, van hem weinig gehoord. Uh, helaas. Laatste tijd in de lijst. Maar uh, zijn album... Uh... Ja, daar gaat het nog steeds hartstikke goed mee. Want het album van Stromae kwam op 31 augustus 2013 binnen in de lijst. In de album Top 40 dan wel te verstaan. En stond, stond sindsdien onafgebroken daar genoteerd. De Belgische zanger bereikt met zijn tweede studioalbum. Met de hits, die kennen we allemaal wel. Papo en de Formidable de tweede plaats. Racine Carré staat nu bij uh, zowel de drie meest succesvolle... Uh, als ook de drie langst genoteerde albums. Achter, in, achter uh, 21. En uh, Live at Royal Albert Hall uh, van Adele. 21 van Adele is 102 weken. En the the Live at the Royal Albert Hall is 69 weken dat hij er al in staat. Uh, ja, en nu is het na nou 77 weken, dus... Uh, dit album uit de lijst van de album top 40 helaas. Nou, weinig aan te doen. Wij gaan gewoon lekker verder met uh, de snelste stijger van deze week, maar liefst 20 plaatsen gestegen. Vorige week nog op de 24e plek. Deze week op de vierde plek. Twee weken dus in de lijst en dan heb ik over uh, David Quetta. Samen met Emily uh, Sunday. Met het prachtige nummer What I Did for Love. Want uh, David Quetta kennen we allemaal, hè. in Parijs is hij geboren. En hij draaide in zijn jeugdjaren in verschillende clubs en uh, scoort in de top 40 zijn eerste hit met Love Don't Let Me Go. Al vrij snel volgen de eerste albums uh, Just A Little More Love en Greta Blaster. Een mooie uh, verbastering van Greta Blaster natuurlijk. 2009 als zijn vierde album uh, One Love verschijnt. Goed het succes van deze Franse DJ die zich nadrukkelijk heeft uh, gespecialiseerd in het produceren van nummer. Ik ken hem we allemaal wel van uh, When Love Takes Over samen met Kelly Rowland, uh, sexy bitch met Aquan. Nou ja, nog meer uh, nummers uh, met de, bijvoorbeeld Floor Rider. De Club Can't Handle Me en ga zo maar door. Nou ja, uh, uh, je hebt hem wel eerder in de lijst gehoord met een prachtige nummer met uh, Sam Martin dangerous maar dit is dus uh, zijn samenwerking met Emily Sunday en dit is uh, what i did for love De euro breakdown op vrijdag breakdown op vrijdag niet betrouwbaar maar wel origineel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 Weer dat dus uh, de vierde plaats deze week hier op vier van En dan gaan we ons alweer uh, opmaken voor de top 3 van uh, deze week. Met toch uh, benieuwd uh, hoe die er vorige week uitzag. Toch ga ik je verklappen. Dat was namelijk uh, zo. Ja, ja, ja, ja. Nou weten we wel wat uit dit voor lag. David Gweta op 4. in de top 3 van de vorige week zag er zo uit. Nummer 3. Girls sit je hallelujah. Girls sit je hallelujah. Ooh. Cause Uptown Punk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Trouwbaar, maar wel origineel. Op drie was dat vorige week Mark Ronson. Op twee Echo Smith en op één Omi. Deze week staat op nummer drie. Uh, ja, nog steeds Mark Ronson met Abtaan Funk. Your hallelujah. <laughs> Girl, sit you. Up town, funky up, uptown, funky woe Up town, funky woe, up town, funky up. <laughs> I said uptown, funky up, Uptown, funky woo Up town, funky up, Uptown, funky up Come on, dance Jump on it If you suck, said and flown it, if you freaked and own it, don't drag about it, come show me, come on, dance. Ja. En dat is wel leuk, hè? Dus ik zo met ik uh, met Sander tussendoor te dragen. Waar gaan nou eigenlijk al die nummers over? Dan ben je ook altijd zo benieuwd. Want iedereen kan altijd wel de geprijs meezingen. Don't de rest van de tekst uh, zit ergens. Maar maar... Gaat volgende week allemaal verklappen. Vanaf volgende week dus. Gaan nou, ons even neusen in de nummers in de hits stoppen. Dit is wel een lekker funky nummer, maar waar gaat het nou precies om? Wat is nou echt de essentie van dit nummer? Volgende week ga ik er dus vertellen samen met uh, Sander... Nummer 3 dus, Mark Wansen, afstand van 16 weken in de lijst. Lekker blijven zitten dit keer. En we gaan door met nummer 2. En je kent hem al hè. Ik Smit. Het zusje samen met de broer. 17 jaar oud is er pas. 14 weken in de lijst. De hoogste positie ooit voor deze dame was nummer 1. Maar nu nummer 2 dus met Folkin. straight line.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 He is going through Tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Ja, je had hem al verwacht. Onze Jamaican In de Felix Jean remix. Toen is hij echt bekend geworden. En even heb ik het natuurlijk over uh, Omi. Met het prachtige. Funky cheerleader. I know my is my queen, cause she's this yeah. yeah. in de studio voor het volgende programma. Dus vijf en zeven zal uh, Zandvoort doordraaien. Elf week lang uh, in de lijst. Vorige week al op nummer één verschenen. En die week daarvoor... Uh, ja, ook al op nummer één uh, verschenen. En dan heb ik het natuurlijk over uh, Omi met uh, Cheerleader. Uh, ja, het zit erop. Het eerste uur, het tweede uur, het uh, alle uren uh, van de Euro Breakdown voor deze week. Vergeet helemaal met Juni, te de start. Maar ah, dat komt wel goed. 25e jaargang aflevering 10 van uh, 6 maart is het vandaag. Deze week hebben we 14 stijgers, 5 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Blond, First Aid Kit en Joseph Selvert hebben helaas uh, de lijst niet gehaald. Ik dank uh, Sander weer uh, voor zijn uh, trouwe steun en toeverlaat. Oh je hebt er nou een andere welke heb je? Ik zit allemaal erop? De... Oh, je zit op drie. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. We gaan niet uitkomen met de tune. Kan ik je alvast verklappen? Ja, dat vind ik jammer. Ja. Maar ja, hè. Yeah, wat? doen we schuif maar dicht. Yes. Tot volgende week. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van...